...met het NOS-journaal. De bouw ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar... ...steeg de omzet met zo'n 6 Dat komt volgens het CBS vooral door de zachte winter. Daardoor kon er in het eerste kwartaal flink worden doorgebouwd. De omzet steeg vooral bij bouwers van wegen, tunnels en spoorwegen. Bedrijven die huizen, ziekenhuizen en kantoren bouwen... ...zagen hun omzet ook stijgen met bijna 5 Welke kant het op gaat met de bouwers volgens het CBS onduidelijk. Architecten hebben minder werk... ...en de verkoop van bestaande nieuwe woningen trekt nog niet aan. De KVB wil dat de internationale transferperiode wordt bekort. De directeur betaald voetbal van Oostveen wil daarover een voorstel doen op het congres van de Europese Voetbalbond UEFA volgende maand op Cyprus. Van Oostveen vindt dat de huidige lange transferperiode, zowel in de zomer als in de winter, tot competitievervalsing leidt omdat spelers nog van club kunnen wisselen terwijl de competitie al begonnen is. De KVB zou graag zien dat de transferperiode afloopt eind juli in plaats van eind augustus en mogelijk twee weken eerder begint. De KVB gaat andere bonden polsen of ze het eens zijn met het voorstel. Op een snelweg in de buurt van Rotterdam is vanochtend waarschijnlijk opnieuw een auto beschoten. Op de A29 in de Heinoortunnel sneuvelde een zijruit van een personenauto. Er is niemand gewond geraakt. Na het incident reed een zilvergrijze auto met hoge snelheid weg. De politie is direct een grote zoekactie gestart, onder meer met een helikopter. Gisterochtend was er op dezelfde snelweg een vergelijkbaar incident. De schutter is nog altijd spoorloos. Sinds begin deze maand zijn al tientallen auto's in de regio Rotterdam beschoten. Het weer wisselt bewolkt en buien. De meeste buien trekken over het noorden van Nederland. Het zuiden maakt nog wat kans op zon. Er staat een stevige westenwind en het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda staat op de parallelbaan bij de afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer file. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is nog dicht.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee. Zandvoort. De zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Over het op zaterdag. Je hoorde lekkere muziek uit de jaren 70 bij CFM. Dat was uiteraard het nummer van Ten CC. Voor Zandvoort en de regio Het is uh, even na vier uur We zijn er nog één uur lang met heel veel informatie Heel veel informatie en uh, natuurlijk erg veel uh, sport Dat doen we altijd in het laatste, laatste uur En natuurlijk rond de klok van kwart vijf het gedicht van de week En het gaat over vriendschap deze... Vriendschap, Ja, oh, oké okay. Het is soms een illusie en soms is het echt Maar goed, het gaat over vriendschap uh, Verder hebben we nog sportnieuws Er uh, is dus momenteel in Londen de, de, Europees, de EK van het hockey is aan de gang En de, de dames zijn in de finale geraakt en spelen nu tegen Duitsland. En de tweede helft is net begonnen. En er staat momenteel 2 tegen 0 in het voordeel van de Nederlanders. Yes! Maar ze zijn er nog niet. Het is een enerverende wedstrijd. En morgen staan de heren in de finale. Dus het is weer een Nederlands gebeuren. Voor de rest nog, uh, nog wat uh, CQ Park Zandvoort nieuws. Morgen natuurlijk het Fast Car Festival. Maar de, volgende week hebben we weer een ander evenement. En uh, nou, nog genoeg uh, sportnieuws. En uh, diverse berichtjes. Bobotjo, that... neem jij het telefoon even gaat <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Heb ik gelijk of niet? Ja, ook joh. Heb ik gelijk? Ja. <Okay. laughs> Ja, we zitten lekker in de gouden oude muziekvraag, Albert-Jan. Uh, Heerlijk ja, zo op de uh, zaterdagmiddag. Het laatste uurtje, dat mag het ook, hè. Dat mag het van alles en nog wat. Dat bedoel ik. De Tavares en Don't Take Away The Music. Oké, okay, het volgende bericht. <lacht> oh god. <lacht> Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, dames en Terwijl wij vrolijk radio zitten te maken, staan de dames in Londen in de finale van de EK tegen Duitsland nog steeds met 2-0 voor met nog een kwartier te gaan. Uh, hebben we morgen op het circuitpark Zandvoort natuurlijk het Fast Car Festival. De hele dag razende auto's en snelle auto's en mooie auto's. Dus als u zin heeft en u voelt daarvoor, ga dan gezellig even naar het circuit. Maar volgende week, 3 en 4 september, is het alweer tijd voor de Trophy of the Dunes. Ja, het gaat snel, hè? Dat, dat, dat, dat gaat uh, onwijs snel. En in dat weekend uh, vindt op het circuitpark Zand voor de Trophy of the Dunes plaats. Ook een aantal series uit de Dutch Powerpack komen tijdens dit internationale evenement in actie. Waaronder de Dutch Renault Clio Cup, de Formula Swift Cup, Dutch Formula 4 Championship, Diesel Cup, ja, het is de historic monoposto racing en natuurlijk de radical Benelux Cup. Uh, toegangskaarten en dergelijke en alle informatie kunt u terugvinden op www.cpz.nl ik oh. Een van mijn favoriete platen. Deze van uh, Dusty Springfield. Je in privates. Dat allemaal best goed op zaterdag. We zijn er nog tot aan vijf uh, uur. Ja, en de dames die in Londen uh, momenteel de, de finale van het EK spelen. staan nog met 2-0 voor tegen de Duitse dames. En ze hebben nog uh, iets minder dan zes minuten te spelen. En in navolging van de hockeysters. hebben ook de Nederlandse hockeyers zich geplaatst voor de finale van het Europees kampioenschap. Het team van bondscoach Paul Van As rekende vrijdag in de halve eindstrijd in het Waarsteiner Hockeypark in Münchengladbach af met België 4-2. Tegen België, dat Spanje verrassend uitschakelde in de groepsfase, had Nederland het een helft lang moeilijk. Valentin Verga opende op een aangeven van Jeroen Herzberger na een kwartier spelende score. Het was voor de jonge aanvaller pas zijn eerste doelpunt in een officiële Interland. Net als in de wedstrijden in de voorrondes tegen Frankrijk 8-1, Engeland 4-3 en Ierland 7-4, lukte het Nederland achterin niet om de tegenstander van scoren af te houden. Takema was nodig om de Oranje daarna weer op de weg te helpen. De specialist benutte kort voor de rust zijn eerste strafcorner. Aan het begin van de tweede helft was Takema opnieuw tref zeker uit de strafcorner. Robert Kemperman beslist het duel 10 minuten voor tijd met uh, 4-2. Nederland speelt morgen in de finale en nu wellicht met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen ook zij het moeten opnemen tegen de Duitsers. Dus morgenmiddag NOS Sport op Nederland 1 rechtstreeks te volgen. En de dames nogmaals staan nog met 2-0 voor met, nog, met een nog Ongeveer vijf minuten te spelen. Kijk, dat zijn goede berichten. Wat is dit voor muziek? Dit is de jaren 60. De jaren Nou, speciaal voor Roy Alderman. Lekkere muziek uit de jaren 60. Veel succes vanavond trouwens. <laughs> We gaan je aanmoedigen. www.zfmzandvoort.nl ZFM What is love? deze platen weer eens terug te horen op de Sofords Radio. Ja, dat is echt een gouden houden. Gewoon zo langs. Je jorden Hello en What is Love. Nou, jij zou maar kampioen worden. Ja, geweldig. De, de Nederlandse dames hebben uh, goud gehaald in, uh, tijdens de Europese kampioenschappen. Uh, in Duitsland is het zelfs. Ik dacht dat het in Londen was. Maar het is, het is, in, uh, het is in, in volgens mij in Duitsland. In Duitsland? Ja. En de Duitsers hebben niet gewonnen? Nee, want het was lange tijd 2-0 met nog 10 minuten te gaan. Maar uh, dat was toch een een hectische, hectische slotfase, want er waren overtredingen over en weer. En over... Moet je nou eens naar de beelden kijken? dat ja. eens even één seconde. In de stromende <laughs> regen. Helemaal geweldig. Maar ze kregen nog kort voor tijd kregen ze een strafcorner. En uh, die blutten ze. Dus Nederland wint van Duitsland 3-0 en hebben dus goud. Ze zijn Europees kampioen. Uiteraard van harte gefeliciteerd. En dat moet even gevierd worden met de plaatje natuurlijk. Hè? Ja. Hier is Spenda Belly en Gold. The chairs are all warm And with them here I could have a storm These are my salad days, baby. Jawel, ze hebben gewonnen En niet zomaar gewonnen Nee, maar liefst 3-0 werd het En dat moet gevierd worden met Spendel Ballet en Gold Ja, dat, dat kan ook geen ander nummer zijn dus Dat, dat moet... dacht ik ook Maar goed, de heren mogen morgen nog uh, dus, uh, compleet maken Kijk, dat zou heel mooi zijn Ja uh, Ja, we hebben Ruud Jansen natuurlijk Ja Elke woensdagmiddag met uh, de finale jaren. Klopt, van 2 tot 4. En uh, hij is natuurlijk morgen ook uh, een van de grote uh, ja, drijfveren achter het, uh, de confrontatie. De Beatles versus de Rolling Stones. Morgenmiddag om 4 uur in het Wapen van Zandvoort. Maar Ruud heeft op eigen initiatief nog iets heel moois uh, voor u in petto. En ik zou die datum maar vast even in de agenda zetten. En dat is namelijk op 24 september Theater de Krocht, Zandvoort. En het begint om half negen. En het is een compleet akoestisch concert wat hij daar gaat geven. En uh, het is een akoestisch concert van Ruud Janssen en Friends met muziek van de Beatles, Beach Boys, Crosby Stills Nation Young en anderen. Toetsen virtueuze Ruud Janssen is vooral bekend om zijn Ruud Janssen band, die sinds de jaren optreed, optredens doet op evenementen en feesten. Maar deze band is tot meer in staat. De fans weten dat de band ook een avond kan vullen met de legendarische muziek van de Nederlandse symfonische groep Exception. Daarnaast is er de After Beatles. Onder deze naam spelen ze een avondvullend programma met Beatle Classics. Het idee voor een akoestisch optreden is niet zomaar ontstaan. De laatste jaren wordt de band steeds vaker gevraagd akoestisch op te treden. Deze optredens vielen niet, erg, niet alleen erg in de smaak bij het publiek, want ook de muzici zelf vonden dat het een verademing is om ook een keer zonder die vele elektronische aangestuurde instrumenten puur natuurmuziek te kunnen maken. Na een succesvol deels akoestisch optreden van de After Beatles in het Duits shred enkele jaren geleden werd al de eerste plannen gesmeed het duurde nog wel een paar jaar maar inmiddels is de groep er klaar voor nu ze als band in de toekomst naast de grotere zalen ook weer terug willen naar optreden in de kleinere locaties en kroegjes. Het publiek zal deze avond, en nogmaals, het is 24 september, de mooiste nummers uit de 60e en 70e jaren kunnen horen. Met muziek natuurlijk van de Beatles, Beach Boys, Crosby Stills, Nash Young. En naast uh, Ruud Janssen doen daar nog drie vrienden van hem mee. Dus uh, Ruud Janssen Friends, 24 september om half negen in uh, de theater de Krocht. Over kaarten en dergelijke zullen ze deze thee nog verder informeren. Maar zet er maar vast een kruis door. door ja, dat bedoel ik. Geweldige initiatief, wat hij uit, uit zichzelf heeft opgezet, 24 september. Daar gaan we zeker heen. En wij gaan er zeker ook heen, ja. Tuurlijk. Absoluut. En we gaan eh, niet naar het strand vandaag, want eh, daar regent het eh, met name. Ik De liefste, tezamen met Jacques Poels. Op uh, speciaal verzoek eh, draaiden we die plaats. Ja, het is uh, kwart voor vijf. En dat betekent dat we aangekomen zijn aan het uh, wekelijkse onderwerp. Albert Jan, is je stem al een beetje goed of niet? Ja hoor. Ja, oké. Okay, ja, nee, Daar zijn we dus ook dadelijk klaar voor. Een klein muziekje en dan horen we het gedicht van de week. Ik ben er klaar voor. Jij ook? Mooi, hier is het gedicht van de week. Een vriend hoort voor je klaar te staan en niet zomaar langs je heen te gaan. Een vriend hoort je te helpen in nood, zelfs tot aan je dood. Een vriend hoort naar je te luisteren en tips in je oor te fluisteren. Een vriend hoort geheimen te bewaren en ruzies te besparen. Een vriend hoort voor je op te komen en een pesterij te voorkomen. Met een vriend heb je een band, die band houdt je vriendschap in stand. Een vriend hoort bij je te zijn, want samen heb je het fijn. Samen over alles praten en niets iets verborgen laten... Een vriend houdt van je zoals je bent en is de enige die jou door en door kent. Een vriend hebben zoals jij maakt mij van binnen blij. was hem weer, het gedicht van de week met Albert-Jan Vos. En die heet uh, Vriendschap. Ja. Nou, mooi gedicht, uh, Kon albert Komt ook niet anders, hè. Nee, zeker niet. Gevoelig, hoor. <laughs> Heb jij ook een uh, gedicht van de week voor ons? Laat het ons weten op redactie at Ich bin kein Typ, der seinen Vorgaben hakt Der seine Kuschen unterm Schaukelstuhl packt Und sich Pflanzen hält Dafür ist mir die Welt viel zu bunt Ich bin kein Sparer, der auf Sicherheit setzt Hab keine Pläne, meine Zukunft ist jetzt für ein Leben zu zweit Dafür ist meine Zeit viel zu knapp het geeft Diana, Sibana en Tatiana in New York. Paris aan de Copacabana. Erlaubt is wat gefällt. Kein man van Welt fühlt zich nie in Alltagsgrau. Ik ben geen mann voor een vrouw. Wenn du einen Kerl suchst, der den Rheinhaus baut. Op dem Flughartier met dir Serien schaut, der nach Rezept für dich kocht. Dafür fühle ich mich noch viel zu frei. Ik bin kein Typ, der deine Eltern besucht, der sonntags kegelt und pauschal Reisen bucht und den Jahrestag weiß. Ich glaub, ich bin für so ein Scheiß nicht gemacht. Es gibt Diana, eine Ontstaat Diana in New York, Paris aan de Copacabana. Erlaubt es, wat gefällt, helemaal van voort op zaterdag We zijn er tot naar 5 uur Dus we hebben nog een kleine 4 minuten En dan gaan we plaats maken Voor entertainment for you Zo duidelijk tussen 5 en 7 uur En Rudy, wat ga je vanmiddag allemaal doen? Nou we gaan het even hebben over zomerhit De zomer loopt een beetje op zijn einde En ik heb uh, allemaal zomerhit uitge uitgezocht Van Europa, maar ook een zomerhit bijvoorbeeld uit Oeganda Een zomerhit uit Zweden En we gaan die allemaal even langs en we gaan kijken of we het wat vinden Ja zit er heel veel uh, verschil in, in, in Er zit er wel uh, wat verschil in Bijvoorbeeld um, uh, Afrika, zeg maar, dat werelddeel Is wel een beetje een soort R&B-achtig Oké okay. Heel benieuwd ja, we gaan zo meteen luisteren. Het, uh, lekker swingen. Kom ja, sommige eens. swingen en sommige... Uh, wat rustiger, wat rustiger. Oké, okay, genoeg reden om te blijven luisteren. En voor jou. Zometeen met Rudy na vijf uur. En wij zijn er volgende week weer al Jan. Natuurlijk. Dank je wel weer. Graag gedaan Rob. En jij ja, Rob, jij ook bedankt. En ja, graag jij ook bedankt dat dit weer drie uur met ons heeft volgehouden. Kijk, heel fijn. Wij zijn er volgende week, zaterdag, weer om twee uur. En mijn telefoon gaat af. <laughs> Hier ja, mijn is de telefoon gaat <laughs> af. on the bright side of love. things in love are bait.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 Look on the bright side of life For life is quite absurd And death's the final word You must always face the curtain with a bear Forget about your seat. Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance and the end. So always look on the bright side of death Piece of shit